De weersverwachting van het KNMI geldigt tot morgen middernacht. Veel bewolking en overwegend droog. In de nacht en ochtend plaatselijk mist. Middagtemperatuur ongeveer 8 graden. De wind, weinig wind, kracht 3 of minder. Tot zover dit ANP-bulletin. Dit is Chiquenomroep de Maasstad met de top 100 van 88. Goedemiddag dames en heren, u luistert naar Stichting Ziek de Maasstad en ik heb het een uurtje geleden al gedaan, maar nogmaals de beste wensen voor dit jaar 1989. Tussen nu en 10 uur de Maasstad top 15 met Vanessa is er weer, wat leuk hè? De Maastad top 100. Met Vanessa is er weer. Nee, maar je zei de Maastad top 15. Zei ik 15? Ja, ik zei 15. je zei 15. Is de eerste fout van vandaag, buiten dan uit mijn bed komen. Ja. Uh, goed, de Maas staat op 100 dus, over 1988. En Vanessa, Vanessa is er weer. Leuk hè? Ja, ja, ja. ik ben er weer. Ja. Heel Hoe is maar. die? Wat? Nou, nou I, hoe is die? Ja, goed, weet ik veel. Ik weet niet wat je bedoelt. Nou, gewoon, hoe gaat het? Uh, Prima, uh, ja. uitstekend, geweldig. Dat e zie je ook wel aan me. Ja. Hè, ja ik ja, eet ook ontzettend he. veel daar zo. Nou, dat is alleen maar goed voor je. Nee. Want je moet ook hard werken. Ja, dat wel, ja. En dan moet je dat ook weer s'avonds af kunnen breken. Of uh, energie op kunnen bouwen. Hij had ook al nodig. Ja. Ja. Even voor de mensen die het niet weten: Vanessa uh, werkt in Londen en uh, deed tot begin of eind, ja, eind ongeveer. 27 augustus 1988 was ik voor het laatst. Ja. Hier zo. 27 augustus 1988 was hij voor het laatst. Daarna is hij naar uh, Londen gepeerd en is nu terug om samen met mij uh, de top 100 te presenteren. Neem jij de eerste plaats. Moeten we niet eerst zeggen dat wat nummer 100 en nummer 99 is eigenlijk. Nou, vooruit. Nummer 100 is In Excess met Need You Tonight. En op nummer 99 staat Robin back met First Time. En op nummer 98, de allereerste plaat van vanavond, van vanmiddag. <totstuken> <totstuken> stond er? Toto met Pamela. We moeten we een pennetje regelen, hè? Dit is Toto niet. Nee, daar was ik al bang voor. Dat is Eros Ramazotti, toch? Ja, dames en heren, nou hebben we tenminste alle drie een fout gemaakt. Ik eerst, daarna Vanessa en daarna Marcel. Aan de andere kant die zeven uur lang zijn vingers blauw zal drukken om alles zo net mogelijk achter elkaar te krijgen. En hij gaat dadelijk ook nog met een videorecorder lopen slepen en een camera en zo. Want ja, we willen Vanessa natuurlijk ook nog een beetje vastleggen. We hebben bijna iedereen nu. Uh, het was uh, duidelijk niet Toto, maar de plaat die we na Toto zullen gaan draaien... Dus uh, we moeten even Toto opzetten. En dat is Marcel nu heel hard mee bezig. Hij heeft hem al gevonden. En uh, ja, ik denk dus al dat we hem zeg maar kunnen gaan draaien. Nummer 98 met maar liefst 19 punten. Bijzonder weinig. Toto en Pamela. Van de Maasland Top 100 was dit. Toto met Pamela. Jawel. Reeds. Nee, Ik heb heel de verkeerde paard gedaan. Huh? Dan stop loving you. Stop loving you. Oh. Nou ja. <laughs> ja, inderdaad. Nou, het zegt. We zitten wij te luisteren. Nee. niet opgelet. Natuurlijk nee. niet. We hebben vier maanden Vanessa niet gezien. En wel gehoord via de telefoon. Dan luister je niet naar de muziek die je draait. Maar dan heb je erover wat je in de afgelopen vier maanden gedaan hebt. Niks dus. <laughs> bijzonder weinig. Ja, jullie hebben bijzonder weinig gedaan. Ja, ja. Gewerkt en gewerkt oh. en gewerkt Aha. en gewerkt vooral. Mm -hmm. ja. Goh. Goh. En jij? Oh, ik heb een heleboel gedaan. Ja, vertel. Wat, als je weet. Nou, ik was eerst offert, toen ben ik weggegaan. Na drie weken ben ik in een hotel gaan werken. Daar mm -hmm. werk ik nog steeds. Um, oh, allemaal beroemde mensen tegengekomen. Een aantal, ja. Maar het komt ook een heel duur, chique hotel. Het, best, het beste hotel van Engeland. Groot-Brittannië eigenlijk. Claridges Hotel. Dat moet je eigenlijk. na ja, mensen met veel geld. Die weten wel wat voor hotel het is. Ja, het is, ik niet dus. Nee, jij niet dus. Ik <laughs> nee. heb niet veel geld. Nee, nee, ik denk ook niet. Ik zou het zelf niet eens kunnen betalen. Een éénpersoonskamer, één nacht, is nog meer dan wat ik per, per week verdien. Eigenlijk. Oh. Dus, nou, ik zou niet vragen wat je per week verdient. Daar gaat je ook helemaal niks aan. Wat kost een kamer? 165 pond. Maar hij zegt dus ook veel meer dan wat ik per week verdien. Nou oh, ja. ja, maar... ja, goed. 165 pond één nacht. In één nacht? persoonskamer, ja. Moe. Nacht. Maar als je de Royal Suite huurt, dat is 700 pond per nacht. En wat krijg je daar ochtends bij dan? Wat, wat krijg je dan ontbijt dan? of zo? Ja, dan moet je voor betalen. Dat komt er dan nog bovenop. Dan mag je alleen slapen voor 165 ja. pond. Ja. Oh. En je lakens moet je zelf ook mee brengen. Of nee, uh, hoor. dat ligt er dan? Nee hoor, ja. Oh. Nou, dat schiet alweer lekker op. Dan. Mm -hmm. dan gaat mijn plannetje, wat Marcel nog niet weet, helemaal niet door. Dat, uh... Oh ja, wat een plannetje? Nee. <laughs> dat de wet en... Nou dat kan ik wel ja. zeggen, want het gaat toch niet door. Want ik was ja. toch niet plan. Ik denk van, ik haal hem een keertje over om in een weekend naar Engeland te gaan en een kamer te boeken. Twee persoonskamer in dat hotel, maar dan gaat dus monitoren. <laughs> en dan zeggen we gewoon tegen die, uh, vragen we aan die meneer zeg maar. vijfde etage wil je werken en dan nog een C-section, want dat is mijn section. Voor mij een part. Mm -hmm. zeggen we zeggen gewoon, uh, we willen in de kamer komen waar Vanessa van, van Koesvogels uh, rondloopt. Uh -huh. Maar goed. Uh, ik denk niet dat ik dat kan betalen. Zo, nee. <laughs> nee, dat gaat niet door. Oh, nou, wie mag wel komen, kom bij mij logeren. Ja, dat begrijp ik. Als ik een huis heb. Ja. <laughs> Nee, ik ga geen kamerhuren in dat hotel. Oké. Okay. Goed, plaats je maar weer. Nummer 97? 97. We draaiden hem net al. Ja. Een stukje. Ja. En nu helemaal. Mm -hmm. Eros Ramazzotti en Mathieu Bello.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 In januari is het weer zover, dan flitsen de 100 best verkochte platen van 1988 aan je voorbij. In de Maastad Top 100 over 1988. Presentatie van Nessa van Koesveld en Frank van Hall. Ja, en buiten dan die uh, 100 platen waar we doorheen zullen vliegen in de komende 7 uur hebben we ook nog uh, twee interviewtjes vannacht gemaakt door medewerker Hilbert Nijsink op de Willemsbrug, terwijl er ontzettend veel vuur er afgestoken werd Aha. Jaarswisseling. Mm -hmm. Daar gaan we ook nog even wat uh, aandacht aan besteden. U hoorde Eros Ramazzotti en Macie Bello. Dat is Italiaans, dat ken ik niet. Dat ken jij niet? Nee. Oh. Ja, dat kan ik niet, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Ja. 96? Wel ja. Salt en pepper? Ja. Met Shake Your Thing? Ja. Looking sweet, baby. Yes, indeed. It no. funk it down. We was born a dance, floor shaking our bank to a funky beat with a go-go swing. Everyone was watching, they stared and shot. amazed at how Thornton Pepper was rocking the place with a smile on got upset and then tried to bake. They called us nasty. nasty. Said we didn't dirty. dirty. Creamed we were freaks. Cheap even flirty. Pepper got picked and pulled out a pump. Um. I was all set not to Dip. chip to jump. Spin broke it up and asked not to break. Said they don't understand the, the way, way you. Don't find How do I want to Been. Now ain't that better? I think it's time for you to get our partner, don't see gathering dosely. I wanna see the ones that most run on a cutie, hope you're not fruit, do your duty and Me how to party, it's my dance Y'all, and it's my body The shirt I wear Make me no butt My teeth at nice. It shows off my butt Designer down from head to toe Oh, my head, neck and fingers is crazy Go now, please stop blushing We're just dancing, dummy Come on, we both know I don't want you for your money Cause we like to rap, rap. So we always Rhyme. I like to dance Ooh, and I like to grind I like to song I like to speak I'll see you later Shake your time Ow Do you just wanna go How to catch a It's your I won't tell you what it's like Shake your thing from salt and pepper. Komen ze nog een aantal keer tegen deze avond of deze dag? Dus ik wil maar zeggen, want we gaan tot 10 uur vanavond door. En dan komen we in de regionen waar we het hebben over 193 punten, bijvoorbeeld. En Salt and Pepper en Shaker Your Thing hadden er maar 20. Dus we hebben nog voorlopig wat te gaan. Uh, ja, het? Je moet nog wat vertellen over, uh, over, over Engeland, hoor. Over Engeland? Wat, wat, wat wil je ja. weten? Nou, we hebben zo'n leuke cassette van jou gekregen dat je onderweg was... Naar met, Cardiff. Naar Cardiff. Oh, ja. Hoe, hoe, hoe kom je daar toe? Wat? Je ging naar de vriend van... Angelique. Van Angelique. Ja. Hoe kom je er uh, überhaupt toe als je in Nederland woont om een vriend in Nederland te hebben? Angelique ging met vakantie naar Portugal en daar lieden ze Marcus kennen. En Marcus die kwam dus uit Cardiff. En... Uh, ja, toen ging Angelique mij opzoeken. Zo is het gekomen. Zo is het gekomen, ja. En ik zal je wel vertellen, ik was, wanneer kwam ik aan? Dinsdag, dinsdagavond kwam ik hier aan. Angelique haalde me op. En even nadenken hoor. Donderdagavond zou ik naar Angelique toe gaan. En ik belde op, van... nou kan ik komen, kan jij naar mij toe komen? Ja, dat was goed. Angelique komt binnenstappen en ze staat voor iemand en ze zegt, ik heb een verrassing voor je. Ze doet een stap opzij en wie staat daar? Marcus. Wat piept uh, de bol een beetje hier? Ja, ja Even die jongens wat zachter zitten. Dus, dan moet het beter gaan. Nee. <laughs> um, Blijf piepen. Het zijn die hoofdtelefoons mm -hmm. die piepen. Dus Marcus, die was hij? Ja. ja. En die is er nog steeds. Die is er nog steeds, ja. Die gaat tegelijkertijd met jou terug? Nee, die hoezo? gaat. Nee, nee, gelukkig niet. Die gaat morgenochtend <laughs> weer terug naar huis. Hoezo gelukkig niet? Jij en Marcus niet. Nee, wel. duidelijk. Nee, nee. Nee, gelukkig niet. Hoe, hoe is Cardiff? Wat is dat voor plaatsje? Cardiff, ja, ik had foto's gemaakt, maar die heb ik vergeten mee te nemen. Ontzettend leuk. Ja. Het was, uh, we zijn in het kasteel geweest van Cardiff en ja ik heb niet veel van Cardiff gezien want ik was er maar één nachtje. Ik moest, ervoor, want ik moest, want er, ik was een vrijdag en een zaterdag vrij en donderdagavond kwam Angelique dus vrijdag en zaterdag was ik met, maar ja ik moest mm -hmm. zondag weer werken dus ik moest zaterdag weer terug naar Londen. Dus ik heb niet veel van uh, Cardiff gezien, maar het was wel leuk. Ja, leuk het ja. leuk Ja, heel leuk. Straks mm -hmm. meer over Londen en over Londen vooral ook, want Daar ja we, we niet, krijgen ja. nog hele stapels cassettes van je. Mm -hmm. Hoe is het met het interview met die Bobby? Oh, die heb ik nog steeds erg in mijn laan liggen. Ja, nee, echt serieus. Ja, nee, nee. Ik ook geloof Want ik, mijn bandje die was voor de helft klaar. En dat was echt hartstikke leuk. Maar ik kan het al weer afwissen, want het klopt al niet meer. Want ik zei van, nou, je krijgt nog zoveel cassettes voor de kerst. Dan weet ik het allemaal wel. kerst is al voorbij en ik heb het bandje nog steeds ja, niet, niet gestuurd. Dus. Ai. Ja. Goed, 95. Aha. Heel erg populair in Engeland, kan ik je ja. vertellen. Met de Stay on These Roads. 95 is dit Aha met Stay on This Road. Wonen ze ja. nog in Londen? Met Weet ik niet. Zou ik niet weten. Ze zijn vanuit uh, Zweden naar Londen gekomen oh. om daar carrière ah. te maken. En dat is ook aardig gelukt. Na mm -hmm. de eerste LP natuurlijk. Right. Nummer 94. Slaan wij nog eventjes over. Roger, I wanna be your man. Weet je wel, met die achterlijk hoge stem daarbij. Ken ik niet. Hebben natuurlijk. Nee, ja, ik, ga, het ik niet. Uh, ga niet zitten zingen hoor. Ja. Dat doe ik niet. We gaan naar de LP Red van de Communards. En daar draaien we van... De single die op 92 in de, sorry, 93 in de top 100 staat met 21 punten, Never Can Say Goodbye. Kom je naar, staat op nummer 93 met never can stay Goodbye. Vind ik een leuk nummer. Een leuk nummer. Ja, dus, uh, mm -hmm. en het is al een hele oude eigenlijk, dus... Oh nee, qua, dat weet ik niet meer. Uh, qua, mm -hmm. plaat, heel mm -hmm. oud alweer. Ja. Jij beleefd dus dikke, dikke pret daar ja, in het hotel, uh, achter mm -hmm. aan zitten en zo. Ja, waarom niet? Hè? Nou ja, weet ik niet. Uh, mm -hmm. Het is ook nog een hartstikke duur hotel. Ja. Het is dus niet zo dat je even zegt van, nou weet je wat, ik nodig even mijn kosten die Frank en die Martial uit om. Uh, uh, nee echt niet. Om een weekendje Londen. Mm -hmm. nee? nee. hoor. Dat er ook weer nee. niet. Mag je op de bank komen slapen? Hebben we al een keer gedaan, weet je nog? Nou, niet bij mij. Nee niet bij jou. Nou dan. Dat, dat weet ik ook. Toen durfde ik namelijk niet meer mijn kamer in. Zo wat? Dat er een jongen lag die een beetje wild was. Maar goed, even te zeiden, dat even uh, terzijde: dat is een verhaal wat jij helemaal niet kent. Nee. Dus, goed. Dat krijgt ze dadelijk dus wel te horen, denk ik. Uh, dat het de volgende plaat Kunnen we, ja. En ja, waarschijnlijk hebben we dan nog wel de rest van de uren van deze uitzending nodig om het hele verhaal te vertellen. Dat even terzijde: ja. nummer 91 van CD Taylor Dane Prove Your Love. Yeah. Probleem ook weer de wereld uit. Mm -hmm. ja, ze zei, heb, jij, heb jij wat? Zeg, zet hij er mee. Ik zou niet weten wat, maar goed. Dat even te zijde. Nou, Duk, dat uh, dacht ik eigenlijk. Ja, nee, nee. Ja. Ik heb niks aan mijn hand mm -hmm. eigenlijk. Nee, mm -hmm. ik zal okay. zo spoedig mogelijk in de pen klimmen. Oh, dat zou fijn zijn. Nou, maar. niet te hoog hoor, niet te hoog. Nee. Nee, vleed het ook weer af. Deen um, hoorde je, die staat op nummer 91 met Prove Your Love. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Heb ik dat ook was... die plaat. Ik kwam trouwens mm -hmm. tot ontdekking dat ik toch nog even 28 van deze platen heb. En ik heb niet ene single gekocht in het afgelopen Sorry. jaar. Goh. dat was alweer een nieuwtje wat ik nog niet wist. Kijk, dat had je natuurlijk kunnen vertellen. Oké, okay, dat heb ik in de vier maanden heb ik nog helemaal geen ene single gekocht. Nee, ja, dat Niet klopt. dat ik dat interessant vind. Nee, begrijp ik, ik niet. hè? het is toch weer een nieuwtje. Ja, ja, mm -hmm. ja. ja, ja. Okay. Gaan we naar 90? Ja, vind ik leuk. Kijk even naar Marcel, want ik ken nou, de hele plaat die, niet. Nee, al nee. oh, een hele grote hit in Engeland. Die vind ik echt ja, goed. Ik, ik vond, vond eigenlijk die andere daarvoor, die vond ik nog beter. Daar heb ik nog een leuk verhaaltje bij. Maar dat... Ik ga daar kijken of ik nog meer verhaaltje... Ja, over de afgelopen tijd dat ik in Engeland zit... hebben we bepaalde liedjes, een bepaald verhaal. Dat is wel oh, leuk. Oh, en ga je Interzant. nou... naar elke plaat ga je dat verhaal Nee, zelf maar kijk, als ik een verhaal erbij weet... Dan vertel ik wel. Het. Ja, dat is leuk. Dat is leuk, dat is altijd goed, dat is altijd lachen. Dan gaan ja. we eventjes naar de volgende plaat luisteren. De grootste lied van de dame en de heer en de rest van de groep... komen we dadelijk wat later tegen in deze maatstad op 100. We gaan luisteren naar het geluid dat het op nummer 90 staat. 24 punten, Womack en and Womack. And life's just a ball game. from today Some came to play And some came to late. Sometimes you win And sometimes I'm Life is Just a Ball Game van uh, Womack en Womack. Ze staan op 90 in de maand, op 100 over 1988. Reeds. Ik Krijgen we wel gewoon nummer 89, want dat werd even mij niet verteld. Dus reeds, dat ik dat niet weet. Anders, ja, oké. Okay. Ja? Ja? ja wel, jawel, wel. Ja, geen verhaal heb ik erbij, dat vroeg je me de net. Ja, juist, juist. Reeds, pardon. <laughs> ja, ik zat even te denken. Reeds. Ja? Mm -hmm. Wat is dat, reeds in het Engels? Daarna, uh, weet ik niet. <laughs> <laughs> oh, dat kan leuk worden, Dan schakelen we schakelen dadelijk helemaal over op Engels. Ja, dat doet Angelique wel eens. Dan, uh, wij zijn we zijn aan het praten en op een gegeven moment, wat was het nou, het was in Engeland, waren aan het praten en ik zit met mijn oom te praten en ze vraagt aan me van Goh, hoe laat is het? En heel automatisch zeg ik in het Engels hoe laat het is. En toen pas het op mij door dat zij in het Engels tegen me sprak. Ja, dat was heel vreemd, was, was het Het was negen uur. Mm -hmm. Sorry, zei ze zei het is nine o'clock, zeg je toen? Ja zei jij toen? zei je toen. Hm. En toen droomde ik nog met dat ik Engels sprak tegen Angelique en Lucas. Dat doe ik nooit. Nee. Dus toen zei ik, wat zei je nou? Sprak je naar Engels of Nederlands? het is ze, vroeg het in het Engels. En je tapte erin. Je tapte er ook in. Ja, ja maar Te als je in Engeland de... bent, dan wordt er ook van je verwacht dat je Engels spreekt. Mm -hmm. Denk ik hoor. Mm -hmm. Ja. Ja. Right. spreek uh. ik ook. Ja? ja? Ja, een beetje. Ja, met een accent geloof ik hè? Mhm. Mm ja. En is er nog tegen gezegd dat je zo goed Engels spreekt? Mm -hmm. Ja dan word je helemaal rood. Nee hoor. Nee, niet meer. Nummer -hmm. ja. mm -hmm. <laughs> uh, 89 gaan we nu draaien. Ah. Ah. Ken het niet, denk ik. Weet niet. Do You Love Me heet het van Contours. You broke my heart. Because I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know. I can really shake them down. Do you love me? In januari is het weer zover. Dan flitsen de 100 best verkochte platen van 1988 aan je voorbij. In de Maastad Top 100 over 1988. Presentatie Vanessa van Nessa van Koesveld en Frank van Hall. The Contours en Contour, Do You Love Me? Een, uh, opnieuw uitgebrachte plaat. en We begrepen dat dat uit de film Dirty Dancing was. En daar yes. komen we nog aardig wat uh, materiaal uit uh, tegen. Die film nooit gezien. Ik wilde dus straks vertellen dat ik hem ooit een keer gehuurd heb. Omdat mijn zusje hem graag wilde zien. En toen heb ik de begin -titel zeg maar afgekeken. Toen ben ik maar naar boven gegaan. Toen vond ik het al niks meer. Oh, ik heb hem niet gezien. Ik Weet alleen dat Patrick Svesio ontzettend leuk is. Juist. Ja, maar dat is waarschijnlijk dan <laughs> ook buiten de film. Ja. Mm. Mm -hmm. Nog niet in het hotel gehad? Nee, jammer hè. Dat oh, weet ik niet. Dat vind ik wel. Right. Ja. Door met de lijst. Nummer 88... Jes, met z'n up voor je love rijdt. For your love rights. En je hoorde jazz. Jazz, moet je dat zeggen eigenlijk? Jazz. Ik ben daar helemaal uit, joh. Een jaar lang heb ik niet meer zo'n uh, programma gepresenteerd. Mm -hmm. Nou, ik het ook al heel lang... Ja, maar goed, ontmoet. jij zit constant in, uh, in de Engels sprekende wereld natuurlijk. Ja. Nou? Dus dan hoor je ook wel, uh, zeg maar, uh, uitspraken en dingen. Zeg maar, niet. Ja, en, uitspraak en, van uh, dat, zeg maar. Ja, maar zo vaak luister ik ook niet naar de radio. Ik heb je ook gewoon voor. Je loopt niet de met de je de walkman de op door het hotel. Nee, nee, dat mag ook niet. Dat mag ook niet. Nee, helemaal niet. Nee. Je spreekt nog wel goed Nederlands, moet ik zeggen hoor. Dankjewel. Ja, hoor. Wat zei ik dan? Beetje een accent. Wat, beetje, ik heb helemaal geen accent. Was da nou, dat is wel geinig. Ik ging gisteren. Nee, niet gisteren. Wanneer gisteren. ging hij naar de bank? Ik kwam woensdag aan donderdag, ik ging ik naar de bank om mijn geld te, in te wisselen. Dus ik vraag aan haar, wat nou, want als ik dan... Uh, in Engeland betaal je dan, de koers, dan is de koers van Nederlandse guld en zo. Mm -hmm. Ik zei: waar kom ik nou? Ben ik nou voordeliger uit als ik met mijn, Engelse, met mijn Nederlandse geld naar Engeland ga en daar het geld in wissel? zegt zei: Oh, komt u uit Engeland dan? Ik zei: Ja, daar woon ik. Hij zei: God, het je ook niet. U heeft helemaal geen accent. En ze hadden zo aantekeningen: Oh, ik zei: Ja, maar ik ben een nee, ik kom uit Hoogvliet. bedoel: Oh, oh, oh, dat wist ik niet. Ik dacht dat u een Engelse was? Ja. ik <laughs> ik wel. Dat was wel typisch ook. Lach ik in het deuk daar bij die bank. Ja. Het was wel leuk. Over banken gesproken. Mm -hmm. Ik weet niet wat voor bank het was. ABN. Oh ja. Ja? Nee, ik moest even aan Gert maar denken van gisteravond, maar dat even te zeiden. Um, ze gaan bij de Rabobank, mm -hmm. gaan ze aan de uitgiftebalen, het loket zeg maar, mm -hmm. gaan ze spiegelglas neerzetten. Wieso? Uh, omdat uh, acht van de tien banken die overvallen worden Rabobanken zijn. En uh, ja, om dus, zodat de klant niet meer kan zien of er nou iemand achter het loket staat of niet. Sta <laughs> je daarvoor dat loket? Ja, dat zie je jezelf nee. echt. Dat, dat, dat, dat met een beetje, hoe weet jij nou of er iemand achter het loket zit? Sta je daarvoor dat loket? En, nou ja, dat weet ik ook niet. Dat zou een beetje idioot zijn. Ja, dat hoorde ik van mijn broer, die werkt daar. Ah. Ik vind het maar eng hoor. Ja, typisch sta je tegen jezelf aan te kijken als je geld gaat halen. Ja. ja. En van jezelf krijg je het niet. Nee. nee, nee. Mm -hmm. Goed, right. Uh, er zit een plaat uh, aan te komen. 87. Ken die ik niet. Je, je, tuurlijk wel. Nee, ken ik niet. Die is uh, opnieuw uitgebracht dit jaar. Dat is een, uh, een plaat. Vorig september, jaar. Na september, na augustus? Poeh, nou, om en nabij, denk ik. Nou, dat ken ik niet. Ik denk dat die in Engeland ook wel bekend uh, zal ja, zijn. Of anders ben uit ben het niet. verleden. En als je hem hoort, zeg je, oh, is het die plaat? Uh -huh. Ja. Ben Librand heeft er weer uh, een... Uh, een remix van gemaakt en mm -hmm. die gaan we draaien op 87. Mm -hmm. Bill Withers and a Lovely Day. nummer 87 uit de lijst Bill With us, met Lovely Day, een remix was dat van Ben Liebrand ja Bedankt. ja ja ja ja ja, ja, ja, ja. Uh, we hebben er 14 platen op zitten inmiddels een uur voorbij, we gaan eventjes een onderbreking maken voor het nieuws van 4 uur, na het nieuws zijn wij terug met de Maastad op 100 op het jaar 1988 tot zo dadelijk. Radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP